Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Jemen zijn bij een droneaanval zeker 13 mensen omgekomen. Ze reden in een stoet en waren op weg naar een bruiloft. De Amerikaanse raketaanval was in het dorp Kaifa in het zuiden van Jemen. Waarschijnlijk werden de bruiloftsgasten aangezien voor leden van Al-Qaeda. Op de weg waar de raket insloeg liggen verkoolde lichamen... meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Senaat in België heeft met een grote meerderheid... het wetsvoorstel goedgekeurd dat euthanasie ook mogelijk maakt bij minderjarigen. Eerder stemde een senaatscommissie al in met het wetsvoorstel. Als ook de Belgische Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, kunnen Belgische kinderen onder de 18 jaar, die wils bekwaam zijn en uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vragen om hun leven te beëindigen. De ouders moeten wel toestemming geven, ook moet een psycholoog de aanvraag beoordelen. In Nederland is euthanasie al mogelijk vanaf 12 jaar. Ondanks de economische crisis is het aantal restaurants in Nederland de afgelopen vijf jaar met meer dan 3% gestegen. In de vier grote steden steeg het aantal eetgelegenheden zelfs met ruim 7%, blijkt uit onderzoek van het adviesbureau van Spronsen. Niet overal kwamen er restaurants bij. In bijvoorbeeld Enschede, Den Bos en Maastricht daalde het aantal restaurants. Er kwamen in Nederland vooral veel Italiaanse en andere Zuid-Europese restaurants bij. PSV is uitgeschakeld in de Europa League. De club verloor thuis met 1-0 van de Oekraïnse club Tchernomorets. PSV had aan een gelijk spel genoeg om zich bij de laatste 32 clubs te plaatsen... maar kwam na een uur op achterstand. AZ speelt op dit moment in de Europa League tegen PAOK Saloniki. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. maar kans op nevel en mist. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst grijs en nevelig. Later op de dag is er ook zon. Zaterdag is er kans op wat lichte regen. Dit was het NOS-journaal. Aan de bekeersinformatie. Er staat één file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Eembrugge, twee kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van Inkomen NOS, NOS NOS Radio Langs de Lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. De bodem van de gifbeker in Eindhoven lijkt nog niet in zicht te zijn. Nou, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus... Uh... Dan kun je wel een beetje nagaan hoe ik op dit moment in mijn vel zit. Ja, dat zei Philip Cocu zojuist op de persconferentie. PSV staat tiende in de Eredivisie. Was al uitgeschakeld in de KNVB-beker. En ligt er vanavond ook uit in de Europa League. Tegen Chornomorets. Morets werd in eigen huis met 1-0 verloren. Straks de reacties. We volgen het komend uur ook AZ. Want die ploeg is ook bezig aan zijn laatste groepswedstrijd in de Europa League. De Anclarers zijn al geplaatst en spelen vanavond een uitduel met Pauk Zanoniki. Ruststand is daar 1-1. En de eerste Nederlandse zwemmedaille op de EK Korte banen is binnen. Monique Nijhuis won de 50 meter schoolslag. Ja, heel blij. En ook vooral met de tijd... Uh. Ja, dat geeft me wel uh, een kick en daar ben ik wel heel blij om. Straks blikken we terug op de eerste dag van het EK in Denemarken. En we zijn in Belgrado, op de rustdag van het WK Handbal... sprak de Nederlandse doelvrouw Jasmina Jankovic over haar verleden als vluchteling. Ze is voor het eerst sinds de oorlog terug in voormalig Joegoslavië. Het is natuurlijk mijn, uh, mijn vaderland en uh, ik kom uit Bosnië zelf. En Servië bezoek ik nu voor het eerst sinds de oorlog. En dat is toch al 22 jaar terug nu. Tot 11 uur, de sports op Radio 1. Contact met Andy Houtkamp in Eindhoven, die vanavond de wedstrijd van PSV heeft gezien. Andy, um, de selectie luistert in ieder geval heel goed naar de directeur, Tini Sanders. <laughs> ja, maar ze we er nou heel blij mee zijn? Want je doelt op het feit dat Sanders zei dat het misschien wel goed zou zijn... als PSV uitgeschakeld is in Europa, zodat je rustig kunt gaan bouwen... Ja, de, de grootste onzin natuurlijk. En uh, de spelers hebben het echt wel geprobeerd. Maar het was bedroevend, bedroevend. Uh, ja, gewoon triest, te triest geworden En Cocu was boos en verdrietig en alles tegelijk. En dat kan ik me voorstellen. Want er is niks meer te winnen dit seizoen. Ja, hooguit. Nou, vierde plaats in de competitie. Want je staat al zo ver achter op, uh, op, op de nummers 1, 2 en 3. Dat het echt een uh, drama begint te worden. Ja, enig idee waar het vanavond fout ging? Ja hoor. Oh. Als je zoveel ja, zo kansen krijgt, zeker een stuk of vijf, zes, echte goede, open kansen, dan mag er toch wel minimaal eentje in. En uh, dat gebeurt dus niet. Uh, de paai, Maher, die weer heel matig was, Maher... Uh, we kregen echt volop kansen. Locadia, de spits, niet in het spel voorgekomen. En dat is toch wel jammer. Daar zit gewoon het probleem. En dan één goudje achterin. Want de ploeg uit Oekraïne echt vergelijken met... Uh, een ploeg uit de Jupiler League, Hoog Jupiler League, Excelsior bijvoorbeeld. Of de Graafschap, zo die kant op. Heeft één kans gehad. En dat was nog een fout ook. Want die, die bal mag er nooit in. een kopbal vanaf de rand van het strafschopgebied. Jeroen Zoet iets te ver voor zijn doel. En ja hoor, 1-0 achter... En dat niet kunnen omkeren en dan uh, zeg je terecht... ja, die gifbeker die moest wel heel erg leeg. Heb je de indruk hè, dat uh, als nou bijvoorbeeld in de eerste helft... de eerste kans erin was gegaan, dat het dan was gaan lopen... en, en dat de problemen dan misschien wat minder zouden zijn dan ze nu zijn? Of, of denk je dat het echt structureel is? Nou, deze wedstrijd kon je alleen maar verliezen. Die kon je nooit winnen. Want als het gelijk of een overwinning voor PSV was geweest... dan had iedereen gezegd, ja, dat mag ook wel tegen de nummer 5 van uh, Oekraïne. Maar ja, daarbij vergeten we dus inderdaad dat uh, PSV de nummer tien van Nederland is. Uh, als ze gescoord hadden, maar ja, wat is als... Uh, dan, dan ben ik ervan overtuigd... ja, eigenlijk was ik er van tevoren al van overtuigd... dat PSV dit uh, uit het vuur zou slepen. Maar ja, het is niet gebeurd. Nee. Goed, dan de verantwoordelijke. Want je hebt gesproken met Philip Cocu zojuist... nadat ze uitgeschakeld waren. Laten we even luisteren naar jouw gesprek met de coach. Philip, als ik naar de wedstrijd kijk... dan lijkt het erop dat de spelers met een enorme extra geestelijke ballast spelen. Dat is misschien logisch. Maar zie jij dat ook? Nee, soms wel. Maar ik vond dat vandaag juist niet. Ik vond dat we vandaag echt... Ja, in de wedstrijd groeide, uh, vooruit durfde te spelen... Uh, vaak de goede keuzes maakte in, in het positiespel en in het vrijlopen. Ja, natuurlijk gaan er een aantal dingen in de wedstrijd mis... want het, dat is elke wedstrijd. Maar ik, ik vond wel dat we daar uh, veel beter in zaten... dan uh, sommige andere wedstrijden. Ja. Dus vandaar dat het vertrouwen dat in een goed resultaat ook heel groot was. Wat zijn de perspectieven nu? Nou, de harde werkelijkheid is dat wij uit de beker liggen en uit Europees voetbal en in de competitie dusdanig ervoor staan dat er heel veel werk aan de winkel is om, uh, om dit seizoen nog uh, acceptabel te eindigen. En, uh, dus er is veel te doen. Wat is acceptabel dan? Nou, niet waar we nu staan. Dus dat moet beter. Zijn er nog dingen die je jezelf hierin verwijt? Je kijkt continu naar jezelf... Uh, Probeer het zelf te reflecteren met de staf, met, uh, ook soms met anderen. Uh, dat, uh, dat lijkt me logisch, want of je wint of verliest moet je dat altijd doen. Maar, maar word je er niet moedeloos van? Nou, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus uh, dan kun je wel een beetje nagaan hoe ik op dit moment in mijn vel zit. Ja, Filip Cocu op de persconferentie en die uh, afgelopen weken, en er werd hem de vraag al gesteld of hij overweegt uh, de handdoek uh, te gooien. Ik kan me voorstellen dat dat toch steeds dichterbij komt, of vergis ik me? Nou, niet wat uh, Philip Cocu betreft. Die blijft uh, strijdbaar en het is natuurlijk een topsporter geweest en ook uh, als coach zal hij blijven vechten. Hij gaf wel aan dat er over uh, een paar weken, als de winterstop komt, dat er geëvalueerd gaat worden dat er gekeken gaat worden wat de mogelijkheden zijn. En ik denk dat er uh, om te beginnen één of twee wat meer ervaren spelers uh, bijgehaald zullen worden. Uh, Dank je voor nu. En die houtkamp was dat vanuit uh, Eindhoven. Uh, Rob Fleur, onze andere verslaggever, liep daar ook in de katacombe rond. Om de stemming te peilen natuurlijk, bij de spelers. Uh, hij vroeg hoe de stemming was aan de middenvelder, Adam Maher. Uh, ik denk dat we een teleurstellend gevoel hebben. En uh, ik denk uh, als je kijkt naar de wedstrijd dat we het heel goed hebben gedaan. Alleen. Ja, het lukt net niet. Met wat voor gevoel uh, zit je daar nou mee? Het lukt net niet. Want het is dan al de zoveelste keer. Het lukt net niet. Ja, ik zou het kunnen zeggen. Het is een teleurstellend gevoel eigenlijk. En uh, ja, je probeert en, uh, er alles aan te doen om te winnen. En uh, je wilt er zo'n uh, zo goed mogelijke resultaat neer te zetten. Want je had eigenlijk aan een gelijkspel genoeg. Ja. En dat uh, lukt jammer genoeg niet. Is het dan elke keer een mentale tik? Maar hoeveel kan je er daar nog van hebben? Ik denk dat we als team uh, heel sterk staan en uh, dicht bij elkaar staan. En uh, elkaar altijd proberen te helpen en... Uh, ja, elkaar altijd steunen in die tijden. En het gaat nu wat minder. Dus ik denk dat we elkaar altijd nodig hebben in, de, in deze situatie. en uh, Ik denk dat het alleen maar goed is om uh, misschien dit even nu te krijgen... en dat we ook voor de toekomst uh, ja, dit tel mee hebben gemaakt. Je weet ook, dan vallen er ook snel verwijten naar elkaar toe. Ja, dat zeker weten. En uh, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd... dat we uh, niet te snel uh, verwijten moeten maken. Zeker niet naar de wedstrijd. En dat we gewoon uh, met elkaar moeten bespreken wat er goed ging en wat er minder goed ging. En dan kunnen we misschien wel de verwijten naar elkaar toe. Alleen ik denk niet dat we snel naar elkaar moeten verwijten. Want je probeert altijd het beste. Is er een moment dat je denkt van ja, nu gaat het toch klappen? Hè? Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat we nu in een situatie dat het net allemaal net niet loopt. en uh, Ik denk dat we sterk moeten blijven en uh, er alles aan moeten doen om uh, nog meer te doen om uh, uit, dit, uit deze situatie te komen. Heb enige idee hoe je eruit komt? Als ik dat wist dan... Nee, je lacht er maar heb je iets ik... houvast? Nee, als ik dat wist dan was ik, waren we er al lang uit en waren we na één wedstrijd er al uit. Alleen, ja, dit is een situatie wat we ja, niet in handen hebben. En uh, we proberen zoveel mogelijk uh, dingen eraan te doen om uh, eruit te komen. En ik, ik zie wel steeds dat we uh, de goede kant op gaan. En dat we steeds willen voetballen en uh, dat het, wel dat we heel veel kans creëren. Alleen ik denk dat we nu moeten gaan kijken om uh, die kans die we krijgen moeten maken. Is het pech of wordt het op een gegeven moment ook een kwaliteitsgebrek? Nee, ik denk, niet dat, uh, als je, ik denk niet dat het kwaliteit is. Ik denk dat het uh, misschien even pech is. Maar hoe lang, lang, kan, je hoe lang kan je het woord pech uh, volhouden? Ja, als het pech is, is het pech. En als het uh, kwaliteit is, is het kwaliteit. Dus... Als je kijkt naar de kwaliteiten die we hebben, dan uh, moeten die ballen die we, de, die we krijgen gewoon erin. Dus ik denk dat het gewoon pech is. Aan het begin van het seizoen, de zevende helemaal ingeprezen. Het verval is wel heel groot, hè? Nee, maar als je kijkt, dan, dan was de kwaliteit, tenminste zoals jij zegt, dan was de kwaliteit er wel, want dan scoor je ze wel. En, uh, dus ik denk dat het gewoon met pech te maken heeft. En, uh... Ja, dit is een uh, naar gevoel, want uh, je had liever dat je gewoon wint hier of gelijk speelt, dan was je gewoon door. Ja, de druk wordt nu per keer groter, hè, want, wanneer? want je moet een keer winnen. Ja, klopt. Alleen, het moet niet een keer geworden. Het moet uh, altijd uh, als PSV zijn, dan moet je bijna elke wedstrijd winnen. Ja, maar nee. volgens mij ben je ook aangeschoten wild geworden. Want dan nou, nou moet je in Utrecht, die ruiken natuurlijk ook bloed. En ja, daar staat Utrecht sowieso al onbekend. Nee, daar gaan wij uh, proberen om uh, er alles aan te doen om daar te winnen. Slaap je na zo'n wedstrijd nou nog, redelijk? Of maalt het me door je kop? Hoe kan dit? Ik denk dat deze wedstrijd nog een paar keer uh, uh, door mijn hoofd gaat spelen. en uh, Dat het uh, ja, onge uh, ongelooflijk is dat het uh, ja, jammer genoeg weer niet is gelukt. Alleen uh, we moeten weer gaan focussen op uh, zondag, want dan uh, staat er weer een belangrijke wedstrijd voor de deur. Adam Maher tegen Rob Fleur. Nou, Mineur in Eindhoven. In Alkmaar zijn ze blij. Uh, momenteel in Griekenland bezig. AZ tegen Pauwk met een B-ploeg, Frank Wila. Ja, want dat kan niet fout gaan in de Europa League. Dat is dan in ieder geval het goede nieuws. En voorlopig gaat het ook niet zo fout. Want we zijn in 51 minuten bezig. En het staat 1-1. AZ kwam 1-0 voor. Dankzij een doelpunt van Thomas Lam. Een van de jongelingen door Dick Advocaat in dit elftal neergezet. En ander is bijvoorbeeld Wesley Hoed. Tweede centrale verdediger... Beide heren zijn 19 jaar oud. Wesley Hoed komt uit hier Hugo Waard. Maakt zijn debuut vandaag voor AZ. Eh, überhaupt. En dat geldt ook voor Yves de Winter trouwens. De doelman die we nog kennen van de Graafschap misschien. Als eh, ingevoerde voetballiefhebber. Daar heeft hij een tijdje onder de lat gestaan. Hij maakte zijn eerste minuten voor AZ ook vandaag. En voor de rest speelt er nou een B-elftal. Je kunt zeggen een jeugd-elftal. Je kunt zeggen het alternatief dat de advocaat voorhanden heeft tegen Paok, dat behoorlijk compleet is. Het Paok van Huub Stevens en dus met 1-0 achter kwam dankzij die goal van Lam. Het duurde maar overigens maar 6 minuten die achterstand. Want er kwam een overtreding van Fernando Lewis. Ook zo'n jongeling die al 1 minuut gemaakt heeft tegen Cambuur voor AZ. En dus vandaag serieus minuten krijgt. Hij maakt een overtreding in het strafschopgebied. Dat leverde een penalty op voor Paok. En daar kwam de 1-1 van Lucas uit. En sindsdien probeert ook deze wedstrijd tegen dit zeer jonge AZ te winnen. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf. Want dit jonge AZ is onbevangen en voetbalt gewoon. En Paok heeft het daarbij bij behoorlijk lastig mee. Zeker als nu daar komt Lam weer. Dat is een echt een inschuivende verdediger. Puur sang, een jeugdinternational voor Finland, Thomas Lam. En daar gaat hij weer gewoon als diepste speler. Vraagt ook om de bal bij de tweede paal. Schot komt vervolgens van Ricciano Haps. Die kennen we dan weer wel van de Eredivisie. Die heeft daar een aantal keren mogen invallen. En mogen één keer in de basis mogen staan op de linksbackpositie. En uh, hij schiet in plaats van dat hij die bal bij de tweede paal neerlegt. Maar uh, Thomas Lam doet het uitstekend als inschuivende verdediger. Wesley Hoed doet het uitstekend als uh, voorstopper. Houdt tot nu toe alles en iedereen behoorlijk goed tegen. Kortom AZ, ook dit hele jonge AZ van Dick Advocaat doet het prima. Tegen die elf van Huub Stevens uit Thessaloniki 1-1 is een uh, verdiende tussenstand. It's a kind of magic. It's a kind of magic.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 En dat Magic, het is tien voor half elf. U luistert naar de NOS langs de lijn. In Herning, dat ligt in Denemarken, zijn vandaag de Europese kampioenschappen korte baan begonnen. We gaan even terugblikken op de eerste dag met onze zwemverslaggever Bob van de Tak. Um, Bob, het begon niet goed met de Este ploeg met name. Wat is daar toch fout gegaan? Dat was toch goud uh, op voorhand al? Ja, eigenlijk wel. Maar uh, dan moet je wel in de finale komen. Anders kun je geen goud winnen natuurlijk. En het was redelijk klassiek wat er gebeurde. Ja, wat kan er fout gaan bij een estafette? De overname. En daar ging het dus fout. Uh, de topzwemsters werden gespaard met het oog op de finale. En het ging mis bij de, verkeerde, bij de laatste overname. Ook nog Saskia de Jonge kwam aanzwemmen En toen dook Tamara van Vliet te snel in het water... En Gedisqualificeerd. Ja. Ja, don't Kortom, de ene was nog niet binnen. En dan mag de ander nog niet weg. Dan komt het Nee, precies. Op neer. precies. Ja, scheelt het veel? Ja, het scheelt. Nou, nee, eigenlijk niet. Het scheelt een paar honderdste. Maar ja, dat ja. is meestal. Maar ja, timing is alles op dat moment. En, ja. uh, die was niet goed bij Van Vliet en Jonkie nog. Onervaren En uh, ja, dit is een hele dure les voor de natuurlijk. Ja, ja, ja, die doet dit nooit meer waarschijnlijk. Maar goed, dat, dan, uh, dat uh, hopen uh, we. Ja, een forse, <laughs> zeker. Een forse tegenvallen uh, Natuurlijk die disqualificatie. Ook technische directeur Jacco Verharen baalde daar behoorlijk van. Ja, doodzonde. Omdat je hier... Uh, uh, nou ja, met gemak, dat weet je nooit. Maar dat je hier uh, echt Europees kampioen kunt worden. Ik denk zelfs dat we de groep zo goed is dat je in een wereldrecord kunt zwemmen. Uh, nou ja, de, het niveau vanochtend was absoluut voldoende om verder te gaan... Ja, en dan is het zuur dat dit gebeurt, maar ook dit hoort bij SFF te zwemmen. Dat wil je niet, maar uh, ja, kan gebeuren en uh, laat het een goede les zijn, want het is... Ja, voor de prestatie die vanavond geleverd had kunnen worden... is het doodzonde. Maar ja goed, ook daar hoef ik het niet meer over te hebben. Ja, ook zonde voor Jacques Verharen. Want hij had natuurlijk een mooie afscheid kunnen nemen... met misschien dus een wereldrecord en een gouden medaille. Dat hoor je er wel een ja, beetje ja, tussen Ja, het door. is zijn laatste toernooi natuurlijk... Ja. voordat hij naar Australië vertrekt begin januari. Dus uh, het is hopen op een, op een paar mooie gouden medailles. Ja, dit was een absolute gouden medaille... met uh, wereldtoppers als uh, Chromo Widjojo en Heemskerk natuurlijk. Uh, hadden ze echt een gooi ja. kunnen doen naar het goud. Er is ook... Op het EK korte baan geen onderdeel waar, waarop Nederland zo succesvol is geweest in het verleden. als dit nummer. Die 4 keer 50 meter vrije slag. Zeven Europese titels al gewonnen. Dit had nummer 8 moeten worden. Maar helaas, niet ja, dus. het is niet gebeurd. Um, gelukkig werd er toch nog een medaille veroverd vanavond. Uh, Monique Nijers op de 50 meter schoolslag. Had je dat verwacht? Nou, niet echt. Het was in ieder geval het hoogst haalbare, moet je zeggen. Want in die finale zwommen ook Julia Efimova en Ruta Meiloutite... en die zijn echt wel een klasse beter dan de rest... Die uh, gingen het uitvechten om het goud. Dat wist je eigenlijk van tevoren. Uh, zo ging het ook. Mova won Melotiet de tweede. En daarachter een heleboel zwemsters die in aanmerking kwamen voor brons. En daar was Monique Nijhuis er één van. En het was bijzonder, bijzonder spannend uh, moet ik zeggen. Het ging tussen Nijhuis en uh, Jenny Johansson. Uiteindelijk haar eeuwige rivalen uit Zweden. En uh, Nijhuis tikte Johansson eruit. Het kwam echt aan op, uh, op de aantik. En die was goed bij Nijhuis. Uh, 100ste sneller dan Johansson... ...en dus Nijhuis wel op het podium... ...en weet ze niet. En een erg goede tijd van Monique Nijhuis moet ik zeggen... ...29, 79... Uh, ...sneller is ze nooit geweest in een badpak van textiel. Dus het was niet alleen een mooie medaille... ...maar ook echt een goede tijd. Ja, vlakbij het Nederlands record geloof ik Ja, het was 1100ste boven haar ja. Nederlands record uit 2009... ...maar dat was natuurlijk het jaar van die supersonische pakken. Hm. Uh, dit is weer gewoon een tijd uh, van textiel, zeg maar. Dus... Ja. Ja. ja, prima. Ja, je, je, maar je kan ook zien dat, er, uh, dat het heel weinig kan schelen. Ik bedoel, uh, met een paar honderdste en je wordt gedisqualificeerd... en een paar honderdste en jij brons. Dat is ook wel weer mooi in het toernooi om dat zo te zien. Ja, even. zeker. Ja, dat is natuurlijk met die sprintnummers... daar zijn de verschillen altijd bijzonder klein. Ja. Zeker op die vijftig meters. En dan, uh, ja, dan komt het soms aan op één honderdste. Maar goed, zij had het toch maar mooi, brons. En daar was ze trots op natuurlijk. Ze ging als vijfde naar de finale... maar wist zich daarin dus toch nog te verbeteren. Nou, ik voelde dat mijn onderwaterfase niet uh, helemaal lekker was... En... Ja, ik weet niet, de tweede baan ook vooral. Dat ik nog even wat beter door moet zwemmen. En uh, nou ja, al die kleine dingen. En dan moet je je kop erbij houden. Want ik, ik wilde heel graag in die half finale. Ik had zoiets van, ja, ik wil wel heel graag. Maar ik moet wel mijn rust houden. zeg maar Goed blijven zwemmen. Goed onder water vast doen. En dat ging gewoon beter. En ik dacht gewoon, ga die tweede baan. En ik zie het wel. En dan tik ik net die uh, Jenny-Hansen naast me eruit. Dus ja, het was Maar ja, ik ben wel blij. Net aan de goede kant. Even kijken naar die nummers 1 en 2. Inderdaad, die liggen nog wel ruim voor. Uh, heb, je, heb je de hoop, de illusie, de wilskracht om dichter bij die twee toppers te komen? Nou ja, ik heb in ieder geval de hoop dat ik zelf nog vooruit kan. En ik weet gewoon dat er nog op heel veel vlakken verbetering ligt. En dat is wel mijn drijfveer om nog door te gaan. Kijk, of ik ze ooit ga verslaan, dat weet niemand. En dat zou ik ook nooit weten. En dat is ook wel weer het leuke aan sport. Maar ja, ik ga er alles aan doen om in ieder geval mezelf nog verder te verbeteren. En... Dat heb ik nu wel weer gedaan, dus wat dat betreft ben ik ja, gewoon tevreden. Ja, Monique Nijhuis, die dus zegt van, uh, uh, ja, uh, uh, ik kan nog wel beter. In hoeverre uh, denk je dat het, dat het terecht is, dat ze denkt dat het nog beter kan? Ja, is moeilijk te zeggen. Nijhuis heeft natuurlijk niet het enorme talent zoals bijvoorbeeld Renomi Kromo Jojo. Het is een subtopper met af en toe een uitschieter. Uh, het punt is wel dat die uitschieters vaak zijn op de 50 meter schoolslag... En het probleem daarmee is, dat is een niet-Olympisch nummer. Dus ja. ze zal ook op die 100 meter schoolslag... de dubbele afstand die wel Olympisch is... toch progressie moeten boeken. Daar is ze ook hard mee bezig. Nieuwe trainer, Kees Robertson in Drachten. Daar traint ze sinds het voorjaar. En uh, ja, daar wordt hard aan gewerkt. Daar gaan ze ook ja. nog hard aan werken de komende jaren richting Rio. Aan die 100 meter uh, schoolslag. Dat zal de grote uitdaging worden. Ja, misschien ja. is dit succesje wel een, uh, een duwtje in de rug. Ja. Goed, zometeen de 100 meter vrij met Ranomi Kromenweer Jojo. Komen we zo op terug. Even naar uh, AZ. Uit bij Pauk. Tijdje niks uh, van je gehoord. Dus zal wel 1-1 staan, Frank. Het is inderdaad nog steeds 1-1. Met kansen voor AZ. Op meer dan dat. 63 minuten onderweg. We zagen Berghuis vanaf de rechterkant naar binnen trekken zoals hij dat graag doet. En dan schieten met links. Glikos kreeg er nog een armpje tegenaan. Anders was het 2-1 geweest. Goedmondson in de ploeg gekomen voor de jonge Lewis. Hij kan ook aarde schieten, de IJslander. Deed dat vanaf de linkerkant. Punt strafschopgebied. En ook daar kreeg Glikos nog een arm tegenaan. En dat leverde dan twee keer een hoekschop op voor AZ. En dan heb je weer die gevaarlijke Thomas Lam mee naar voren die centrale verdediger uit Finland die mij uitstekend bevalt in deze wedstrijd. Heer... Leuk om te zien hoe hij dat in de, dit duel oppakt. Die uitdaging die hij krijgt uh, van trainer Dick Advocaat als inschuivende verdediger. Maar ook regelmatig mee voorin bij uh, spelhervattingen zeg maar altijd. En niet meteen teruglopen als die bal zo half wegvalt. Maar blijven staan en gevaarlijk worden ook. Sterker nog hij maakte de goal voor uh, AZ precies op uh, die manier. En Paok heeft alle mogelijke moeite om dit uh, AZ te verslaan. In Alkmaar werd het ook 1-1. Toen speelden beide... Uh, Ploegen op volle oorlogsterkte tegen elkaar. Nu hoeft dat niet meer, omdat ze allebei al uh, geplaatst zijn. Antanasiadis is uh, naar de kant gegaan. Nu hoef ik hem ook niet één keer meer te noemen. Dat is met afstand de lastigste naam die we uh, te verwerken kregen vandaag bij Paok. En achter op zijn shirt staat Klaus. Dus dat hoef ik dan ook niet meer te zeggen. Zo gemakkelijk had het dus kunnen zijn. Hij heeft namelijk bij Herta BSC gespeeld. En heeft daar de bijnaam Klaus aan overgehouden. En die zet hij tegenwoordig gewoon achter op uh, zijn shirt. Maar hij is dus nu naar de kant uitgegaan. AZ verdedigt uit. Probeert dat te doen vanaf het middenveld met Gorter, Die speelt als controlerende middenvelder vandaag. Het lukt hem in ieder geval om die bal weg te krijgen. En dan is het aan Overtoom om er een aanval uit te peuren. Dat lukt niet. Er zit nog een verdedigend been tussen van Paok. Tsiolis is dat. Die grijpt tegelijkertijd naar zijn knie. Waar hij aan geraakt wordt door Overtoom. De ingooi kan worden genomen. En Paok heeft alle mogelijke moeite om naar voren toe te komen. Om aanvallen te ontwikkelen. Om dit AZ, dit jonge AZ te verschillen. Slaan. En uh, die ploeg van dik advocaat doet het dus prima. 65 minuten op de klok. 1-1 is het. We gaan nog even doorpraten over de EK Korte Baan in Denemarken... met Bob van der Tak. Um, Femke Heemskerk en Olympisch kampioen Ranomi Jojo. Daar um, uh, verwachten we natuurlijk veel van. Hoe hebben zij het gedaan op de 100 meter vrijslag? Ja, ze zwommen in de halve finale. En ze zijn allebei door naar de finale. Dat is natuurlijk het voornaamste. Maar de races die waren zeker niet perfect. Heemskerk zwom zelfs langzamer dan in de series... Dat is natuurlijk niet goed. En uh, Kromo Jojo was wel sneller dan in de series vanochtend. Maar het was uh, maar, moet je in haar geval toch zeggen, de derde tijd overal. En ze kreeg klop in een rechtstreeks duel van uh, Sarah Sjeuström. Dus uh, ja, ja au, want het, uh, ja, die gaan elkaar morgen natuurlijk weer tegenkomen. Dus uh, dan ja. moet het wel even anders. Ja. En dus was ze uh, natuurlijk gematigd tevreden. Ja, op zich uh, ging het niet uh, super gemakkelijk, maar uh, morgen is de finale pas. Het zou echt wel een stuk harder moeten, maar ik denk dat ik dat wel kan. Als jij zegt het gaat niet super gemakkelijk, wat is dat dan? Nou ja, ga je toch altijd in het verleden kijken dat het soms heel makkelijk gaat en nu niet. Maar uh, nee, even goed uitzwemmen en uh, scherp blijven en uh, morgen echt nog één keer... Uh, Knallen op die honderd. Kijk naar de rest van het veld. Halsal, uh, Sjöström, uh, Ottersen. Waar hou jij rekening mee? Ja, met alles. Maar goed, die tijden zijn op zich nog niet heel erg uh, snel. Mijn eigen tijd ook nog niet. Dus uh, ja, iedereen moet gewoon zijn ding blijven doen. En dan zien we het morgen wel. We verwachten natuurlijk veel van je. Hoeveel druk leg je jezelf op? Ja, veel. Ik uh, volgens mij 21 of 51-2 staan uh, als, uh, als PR. En, uh, nou, dat wordt nog een heel moeilijke klus om dat morgen te evenaren. Maar ja, ik, uh, ja, ik kom hier wel met de snelste tijd. Dus ik wil morgen echt wel wat moois neerzetten. En uh, nou, volgens mij de race was gewoon uitstekend vandaag. En ik denk nu gewoon een uh, kwestie van goed mijn ding blijven doen. Uh tijd naar bed en goed eten en uh, vooral rustig blijven. Ranomi kromo jojo blijft haar ding doen. Um, dat zouden wij eigenlijk af moeten schaffen, die zin <lacht> Ja, dat is wel al een heel lelijk cliché. He? Ja, ja, ja, nogal. Ja, ja. Um, maar goed, ik herinner me dat ik haar heb, heb gezien voor het toernooi. Toen zei ze dat ze heel goed in de vel zat, dat ze in balans was, zei ze zelf. Maar nu klinkt ze niet echt enthousiast meer. Heb je, heb je enig idee hoe dat komt? Ja, nou, misschien dat het toch met die nederlaag te maken heeft, die ze leed tegen Sjöström. Alhoewel je met kromo jojo nooit helemaal zeker weet dat ze in zo'n half de finale echt voluit gaat. Meestal ja, doet ze dat eigenlijk moet niet. Er nog verdeeld worden. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Dus dat is altijd een beetje moeilijk in te schatten. Maar uh, ja, ik, ik vond er bij de Swim Cup trouwens afgelopen weekend... al was dat lange baan. Maar toch, ik vond er daar wel goed zwemmen. Een hele goede 50 meter uh, vrije slag. Dus uh, met de vorm leek het wel goed te zitten... En, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar die uh, finale van morgen. Dat wordt een enorme strijd uh, met Sjeuström dus. Maar ook met Jeannette Ottesen uit Denemarken. Die voor eigen publiek natuurlijk wat wil laten zien. Ja. Uh, Francesca Helsel is er uit Groot-Brittannië. Alexander Herasimenea. Dus dat wordt echt een, een hele mooie eindstrijd. De complete Europese top, ja. die is er. Ja, en Femke Heemskerk, wat verwacht je daarvan dan? Ja, ik denk dat het lastig wordt voor Femke Heemskerk... om het podium te behalen. Het is een hele sterk bezette finale dus. En Heemskerk heeft wat moeite op dit moment op de korte baan. Vandaag ook een matige race, dus in die halve finale. Mislukt keerpunt. En je hebt nogal wat keerpunten op die korte baan. Dus oh. uh, ik, ik denk dat dat lastig wordt morgen voor haar. Goed, um, waren er nog andere Nederlanders waarvan je zegt... van, nou, die wil ik nog even noemen? Ja, toch wel. Uh, een jong talent op de 100 meter rugslag. Maaike de Waard, 17 jaar van het RTC Eindhoven. Talent voor de toekomst en uh, misschien wel de nabije toekomst. Want uh, ze zwom een prima race in de halve finale van de 100 meter rugslag. Dus uh, negende tijd. En zij gaat dus morgen haar eerste grote finale zwemmen. Goed. Morgen meer dus. Dankjewel, Zeker. Bob van der Tak... over EK Korte Baan in Denemarken. Jasmina Jankovic is een van de twee handbalkiepsters van het Nederlands team. Ze is nu 27 jaar jong en werd geboren in voormalig Joegoslavië, in Bosnië. Veel familie van haar is afkomstig uit Servië... waar Nederland op dit moment meedoet aan het WK. Vanmiddag bezocht de selectie, de Nederlandse ambassade in Belgrado... en verslaggever Richard van der Made sprak daar met Jankovic. We zijn hier vandaag in Servië in Belgrado bij de Hollandse ambassade en we genieten van onze vrije dag. Het is denk ik al zelfs aan het geluid te horen dat we op een, een mooi bijzonder plekje zijn. Superleuk, ja. Je staat er natuurlijk niet bij stil dat er ook uh, Nederlanders uh, zijn in een land als Servië... Die, die ons land ook vertegenwoordigen en ons hier zo vriendelijk... Uh, te woord staan en ons uh, accepteren dat wij hier zijn. Het is voor jou sowieso, denk ik, heel bijzonder dat je hier bent. Want uh, toen de oorlog uh, in voormalig Joegoslavië uitbrak 1991, jij was toen vijf jaar jong. Daarna ben je niet meer terug geweest. Dit is eigenlijk jouw eerste keer weer. Hè? Hoe is dat? Ja, dit is. Uh, het was vooraf vooral uh, lastig om te weten hoe ik me zou voelen. Maar uh, gelukkig leidt handbal natuurlijk altijd af. Het is uh, toch wel heel. Raar moet ik ook zeggen, want het is natuurlijk mijn, uh, mijn vaderland en uh, ik kom uit Bosnië zelf. En Servië bezoek ik nu voor het eerst sinds de oorlog en dat is toch al 22 jaar terug nu. En hoe is dat nu? Ja, ik voel me op mijn gemak en uh, natuurlijk heeft dat er veel mee te maken dat ik natuurlijk met, met onze meiden onderweg ben en dat we handbal hebben om ons te focussen. Maar... Um... Ja, mijn achternaam uh, laat ook zien dat ik uh, een afkomst ook van de Servische kant heb. En, uh, ik voel me op mijn gemak. De mensen kennen me ondertussen. In het hotel is iedereen vriendelijk. Onze begeleiders zijn super. en uh, Die geven me ook een fijn gevoel. Ja, want de familie van jouw vader, voor alle duidelijkheid, is van Servische afkomst. Jij bent zelf geboren in Bosnië. Ja, ik ben geboren in Dobboj, in Bosnië. En uh, ik ben daar ook, uh, ja, die vijf jaar die ik geleefd heb, heb ik in Bosnië geleefd. En uh, mijn vaders familie komt uit, uh, uit Servië, ook hier uit Belgrado. Die zitten ook op de tribune tijdens de wedstrijden. En uh, vandaar dat dit toch wel heel bijzonder is voor mij. Ik kan me voorstellen dat het voor jouw ouders wel heel erg moeilijk is. Ja, ja, ik uh, heb de vooraf natuurlijk wel over nagedacht. En uh, ik ging er niet automatisch van uit... dat ze zouden komen naar het WK... om te kijken, maar ik, uh, ik voel de steun. En mijn ouders zijn er en zijn heel positief. En ik merk ook wel dat ze ervan genieten... dat ze hier zijn. Want ook voor je ouders is het de eerste keer... na de oorlog dat ze terug zijn, hè? Ja, mijn vader uh, is wel in Servië geweest. Mijn moeder helemaal niet. We zijn wel in Bosnië geweest. Um, dus was het eigenlijk wel heel spannend... hoe, hoe gaan zij ermee om en... Um, hoe is dat gevoel? Maar zoals ik al zeg, handbal leidt heel goed af. En daarvoor zijn ze hier, om ons te ondersteunen. Op je vijfde ben jij met je ouders vanuit Bosnië gevlucht naar Nederland. Dat was in 1991. Jij was toen nog heel jong. Kun je, je daar nog iets van herinneren? Ja, je, je neemt natuurlijk een paar dingen mee. Dus, uh... Ik weet vooral ook hoe wij gereageerd hebben op momenten dat wij in Nederland waren... Uh, als er een vliegtuig overvloog, dat mijn broer en ik uh, meteen de bosjes insprongen om ons te, ja, te verstoppen. En uh, die dingen die blijven ook voor altijd in je hoofd. Dus uh, er zijn een paar fragmenten die ik me goed kan herinneren. Maar ik was, godzijdank, uh, jong genoeg ook om uh, veel dingen te vergeten. Is het moeilijk om hier ook over te praten? Nou, ik merk nu, uh, nu de vraag gesteld werd... Dat, de, dat ik toch ook zweethanden begon te krijgen als ik erover nadenk. Um, wij zijn in Nederland opgegroeid. Ik voel me Nederlandse en uh, ik voel me natuurlijk ook Bosnische. En um, dan denk je er niet... je staat er niet bij stil. En je merkt ook dat ook uh, veel meiden in de ploeg uh, dat helemaal niet meekrijgen. Ze zien natuurlijk de kapotte gebouwen, de gebombardeerde plekken. Maar niemand weet eigenlijk hoe het eigenlijk is als jij daarvan moet vluchten... En um, dat is een hele ja een hele rare ervaring, ook qua gevoel voor mij. Ja. Maar ja, het is. Um... Het is lastig om ook uit te leggen hoe ik me daarbij voel. Want ik zie natuurlijk ook die kapotte gebouwen. En ik weet wat daar gebeurd is toen de tijd. Of ik dat um, zelf nog weet omdat ik het gezien heb. Of omdat ik het uit verhalen heb van mijn familie, mijn zus, mijn broers. Um, dat maakt niet uit. Maar ik weet wat er hier afgespeeld is. En uh, dat is natuurlijk keihard. Ja. Uh, Serven, valt mij op dat ze heel erg open zijn. openstaan voor een ander. Heel behulpzaam zijn ook. Ja, dat klopt ook. En uh, Het is natuurlijk dat wat toen de tijd gebeurd is, dat, dat, dat kan niet, dat mag niet gebeuren. En uh, de mensen die hier zijn, die zijn niet allemaal zo. En uh, ze zijn heel vriendelijk, ze staan open voor, voor ons ook, vooral voor ons team. We worden zo goed opgevangen. Dus je merkt dat eigenlijk niet meer, qua gevoel merk je niet meer wat daar, daar toen de tijd gebeurd is. Terug naar het uh, woordje van de... Vrouw van de ambassadeur hier in het, het Holland Huis, zoals jij zij dat zo mooi zei. Geeft jou dat toch een gevoel van trots hier, nu? Absoluut, absoluut. Uh, zulke momenten zoals vandaag, dan merk je eigenlijk... hé, hey, we staan gewoon op een WK en uh, dat is gewoon super. Dat kun je niet anders beschrijven. Dat krijg je af en toe niet meer mee als jij dag in dag uit een vaste vast ritmes hebt. Je hebt natuurlijk de wedstrijden waar je naartoe leeft. Maar uh, dat ook heel Nederland ernaar kijkt. En ook zo'n ambassade hier in Servië, dat is gewoon super, een fijn gevoel. Ja. En dat WK, dat duurt nog wel even? Ja, daar gaan we wel vanuit. We willen pas op de 23e terug naar huis. Maar dat is de finale. Dat is de finale. We hebben ons eerste doel bereikt. Intern hebben we natuurlijk dan de verdere doelen die we willen halen. Maar dat is gewoon de eerstvolgende wedstrijd waar we naartoe leven. Is de achtste finale. En uh, die willen we gewoon winnen. Maakt niet uit wie de tegenstander is. Kom maar. Dat was Jasmina uh, Jankovic, die is dus uh, positief gestemd. Maar er moet nog heel wat gebeuren, wil Nederland als wereldkampioen terugkeren naar huis. Want de sfeer in de ploeg is niet zo goed. Er moest vandaag zelfs een groepsgesprek gevoerd worden om de irritaties uit het team uh, te krijgen. Richard van der Maade in Belgrado. Leg even uit wat er aan de hand is, Richard. Ja, er zijn hier en daar wel wat wrijvingen. Het flitsende, snelle handbal dat we eerder dit jaar wel hebben gezien... ...gekoppeld aan een hele agressieve dekking... ...waar de ploeg als één hecht collectief voor elkaar vocht... ...dat is nu allemaal veel minder zichtbaar... ...met voor mij als dieptepunt de wedstrijd van gisteravond tegen Congo. Verwachtingen zijn heel hoog bij deze jonge speelsters... ...die zichzelf een enorme druk opleggen. En het komt er niet uit. En dat steekt... De die gaan elkaar verwijtend aankijken. En ook de manier van coachen. Die is vanmiddag tijdens dat groepsgesprek op tafel gekomen. De samenwerking tussen Peter Portengen en Henk Groener heb ik het dan over onderling. Maar het gaat dan ook over de gekozen strategie. Ik zal het even uitleggen. Van tevoren is gekozen in dit toernooi. Om snel door te wisselen. Om vermoeidheid tegen te gaan. Nederland speelt een, een snel spelletje. Men wil de krachten graag verdelen. De coaches. Om te kunnen pieken. Tijdens de achtste finales. Daar gaat het allemaal om. Daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar de speelsters die zeggen op hun beurt... het zorgt ook voor onrust in het team. Steeds weer een andere dekking. En ja, daar hebben speelsters vanmiddag over gesproken met de coaches... en ook in harde woorden naar elkaar. Ja, en de, de lucht is dan geklaard nu? Is dat een conclusie die je kan trekken? Um, dat moet morgen blijken als Nederland speelt tegen Europees kampioen Montenegro. Maar ik zag vanavond al wel weer wat... Uh, Gezichten die wat beter stonden bij de internationals. Um, ik denk dat het gesprek zeker heeft geholpen. Maar de waarheid ligt altijd op de vloer en dat zal morgen blijken. Goed, dankjewel. Zien we dat morgen. Want dan is Europees kampioen Montenegro de tegenstander. Dankjewel Richard van der Maden in Belgrado. Goedenavond. Gaan wij gauw naar uh, Frank Wielaerts. Een ook tegen AZ, Frank. Een klein kwartiertje nog. Het is 2-1 geworden voor AZ. En uh, dat is verdiend. Want AZ is beter naar rust dan Pahok. Dat zou misschien verrassend kunnen zijn. Maar uh, Pahok uh, roept het een beetje over zich af. Laat AZ voetballen. En voetballen kunnen die jongens uit Alkmaar uh, wel. Ook al staan ze niet zo vaak in de basis. Of zelden of nooit in de basis. Dat geldt dan voor uh, de meesten. Maar die voorzet van Koetmotson. Die staat toch weer wel heel vaak in de basis bij uh, AZ. Die kwam uh, op de hand van Lazar. Dat zag de scheidsrechter Oliver uit Engeland. Uh, prima. En vervolgens. Legde hij de bal op de stip. Donnie Gorter ging er achter staan. Die keek de keeper is diep in de ogen. Bleef dat ook doen in zijn aanloop. Glykos ging de verkeerde kant op. Gorter wachtte lang genoeg en schoof de bal tergend langzaam in de andere hoek. En zette zo AZ op een 2-1 voorsprong. En dat zou uitermate knap zijn als dit AZ met al die wissels die vandaag de kans krijgen van Dick Advocaat. Deze wedstrijd nota bene in Griekenland zouden kunnen winnen. Nu is Gorter even het middelpunt van een onderzoek. Van de visio van AZ om te kijken of hij nog wel een beetje helder uit zijn ogen kijkt naar een fikse tackle op hem. Het leek een tackle op zijn, uh, op zijn enkels, maar het werd uiteindelijk een tackle op zijn snoet Door diezelfde Lazar die de penalty veroorzaakte. En uh, uiteindelijk moet uh, Gorter toch even naar de kant. Want hij is tenslotte in het veld behandeld. En uh, is het zometeen de taak aan Goudelje. De man die we vandaag wel mocht starten in uh, de basis van Dick Advocaat, Omdat hij in Nederland uh, geschorst is voor drie wedstrijden. Hij moet de bal teruggeven aan Pauk. Dat is inmiddels ook gebeurd. En dus kan uh, Lino gaan uitverdedigen voor Pauk vanaf de eigen helft. De Grieken mogen... Eigenlijk deze wedstrijd niet verliezen. Want Huub Stevens heeft wel uh, elf uh, volwaardige eerste elftal spelers in uh, het veld gestuurd. En we kunnen zeggen, na aanleiding van deze wedstrijd, dat uh, Dick Advocaat nog wat meer keuzes heeft. Dan we eigenlijk hadden kunnen verwachten van uh, uh, dit AZ. Want Rijnende bijvoorbeeld het hele seizoen nog niet gezien. Vorig jaar toch 31 wedstrijden gespeeld in het eerste. Weliswaar niet allemaal als basisspeler. Maar heeft toch heel veel, heel lang kansen gekregen. Vandaag probleemloos in dit elftal. Alftal met die twee jonge centrale verdedigers Lam en Hoed. Nu gaat Hoed uitverdedigen. Dat doet hij prima. Geeft er gemakkelijk en graag de lange bal. Berghuis krijgt veel speelminuten. Die maakt ook graag en veel acties. Goedelje in de combinatie met Berghuis. Kijken of hier nog een aardige aanval uit komt komt in ieder geval een poging tot een voorzet van Berghuis. Die wordt opgeraapt door Glikos. AZ is beter. En met nog 10 minuten te spelen in Thessaloniki... staat die ploeg dan ook verdiend met 2-1 voor tegen Paok. Baby, I won't lie to you. I had some serious doubts, but I'm just hoping and praying. with two too proud to. En that's all that matters to me. De Nederlandse waterpolisers hebben afgelopen nacht met 12, 9 verloren van Olympisch Kampioen Verenigde Staten. Het was de, de eerste wedstrijd in het toernooi om de Holiday Cup. Maar het was vooral de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach, Arno Havinga. Hij is de opvolger van de vorige maand ontslagen Mauro Magieri. Uh, we hebben nu aan de lijn, Arno Havinga. Goedenavond, Arno. Goedenavond hoi. Ben je al gewend aan uh, je nieuwe status? <laughs> nou, nou, gewennen, gewennen. Het is, uh, het is een andere rol momenteel. Hè? Ja, nou, ik, laat ik het uh, dan anders uh, vragen. Ben je uh, gewend aan je nieuwe rol? Ja, nou, dat wel. Nou, het is de eerste wedstrijd geweest en we hebben de afgelopen week we getraind. Uh, uh, Staff is nog niet helemaal op, uh, op orde. We hebben nog geen assistentcoach. Dus het is nu een beetje, uh, ja, eigenlijk uh, alles op mijn schouders. Maar uh, ja, dat gaat op zich wel prima. Het is uh, dus eventjes wennen, dat wel. Wat is te wennen dan? Nou ja, nu ben je zelf verantwoordelijk en uh, neem je zelf uh, alle eindbeslissingen waar je normaal eventjes overlegt of uh, of Mauro die, uh, die daar uh, in principe de eindbeslissingen neemt. En nu, uh, nu ben ik dat, dus uh, dat is eigenlijk het grootste verschil. Ja, dat snap ik. Maar met, met wie overleg je dan nu? Met niemand? Nou, we zijn nu met nou, z'n vieren met de met de fysio, de dokter en de teammanager. En uh, ja, goed, dat, uh, daar, daar doe je een beetje met klankborden uiteraard. En uh, ja, ik probeer ook gewoon wel speelsjes te betrekken in, uh, in hetgeen we doen. En dat is ook wel hetgeen wat ik uh, de komende jaren voor heb. Om het in ieder geval een uh, gezamenlijk ding te laten zijn. En, uh, ja, en ook op die wijze gewoon gezamenlijk te bepalen hoe we, het, uh, hoe we het aanpakken en hoe we, uh, hoe we spelen. En ja, die verantwoordelijkheid die je nu, uh, die extra verantwoordelijkheid die je nu uh, hebt als, uh, als bondscoach. Brengt dat dan ook wat extra spanning bij, uh, bij, bij, uh, uh, bij om naar boven voor zo'n wedstrijd? Ja, dat is wel anders, ja. ja. Maar als assistent leun ben je natuurlijk altijd toch een beetje in de lulte. En dan, uh, ja, dan, uh, dat merk ik nu eigenlijk pas echt. Dat, uh, dan beleef je in een wedstrijd toch net iets anders. Nu ben je natuurlijk uh, ja, voor elke beslissing die er genomen wordt, jij verantwoordelijk. En uh, ja, zo'n eerste wedstrijd gisteravond tegen Amerika, ja, dan, uh, ja, dan staat er wel andere spanning op dan, uh, dan gebruikelijk. Alleen uh, dit toernooi is, uh, is een heel goed toernooi voor ons om, uh, om in ieder geval te kijken waar we staan. En om uh, heel veel speels dus ook uh, internationale ervaring op te laten doen. En daarentegen staat er ook niet al te veel druk op de wedstrijden. Dus het is uh, gelukkig een mooie start voor mij om wat uh, rustig vaarwater te, te beginnen, zeg maar. Ja. Nou was al de bedoeling, geloof ik, hè, dat je bondscoach zou worden volgend, uh, volgend jaar, in de zomer, geloof ik. Uh, ja. ma maar toch, je zei het al, als assistent heb je een andere rol. Ik kan me ook voorstellen dat sommige ja. speelsters jou misschien in vertrouwen hebben genomen... dingen tegen jou hebben gezegd omdat je geen bondscoach was... En nu, ja. en nu ben je in één keer de bondscoach. Of wordt je relatie met sommige ja. spelers dan ook anders? Nou, dat valt mee. Ja. Dat is wel iets waar ik uh, wel rekening mee moet houden. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat we wel de afgelopen jaren wel heel veel openheid hebben gehad in onze selectie. En er was weinig. Uh, nou, ik denk niet dat er heel veel dingen waren die, uh, die mij verteld werden, die niet normaal bekend waren. Maar uh, ja, goed, we hebben wel uh, redelijk naartoe gewerkt dat dit moment zou komen dat ik het over zou nemen. Dus ik heb de afgelopen tijd ook wel wat vaker. Uh, uh, wat, wat belangrijke gesprekken gevoerd. Uh, we laten merken dat ook de beslissingen bij vandaan konden komen. Dus wat dat betreft opereren we echt wel met z'n tweeën, Mauro en ik. Mm. En, nu, uh, en de beiden waren ook wel bekend dat, ik, uh, dat het beoogde oogde was volgend jaar. Alleen ja, dat traject is nu een beetje versneld, zeg maar. Ja. Merk je dan wel dat die eens anders tegen je worden? Mm, of niet? Nou, I ja, nog niet. Ik hoor een nog ja, zeg maar. Je mag gewoon ja zeggen. Ja, ja. Nou, het is niet echt heel anders. Op zich. In, de, in, de, in de relatie is het nog redelijk hetzelfde. Alleen ja, er ligt iets meer afhankelijkheid. Dus uh, ja, het kan zijn dat ze iets anders tegen me aankijken of tegen me praten. Maar ik heb tot nu toe niet de ervaring dat het uh, heel veel verandert. Dat ontslag hè, van Marjorie, dat heeft je verrast als ik het goed heb begrepen. Uh, je hebt je ook al uitgelaten ja. over de communicatie. Dat je daar uh, dat, dat je daaraan hebt gestoord. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Kan je dat toelichten kort of... Nou goed, het is dat traject richting Mauro, dat is op een gegeven moment heel snel gegaan. En, uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik heb wat moeite gehad met uh, de, de, het moment van de keuze om het, uh, met Mauro te stoppen en, uh, nou ja, en de wijze waarop dat gegaan is, daar hoef ik niet te veel uh, over uit te wijden. Maar uh, dat vind ik niet helemaal vrij verlopen en uh, ja, goed, daar, daar heb ik wel mijn mening over gehad, maar daar oh. hebben we goed over gesproken en uh, ik heb mijn mening ook richting de KSB duidelijk uh, kenbaar gemaakt. En, uh, nou ja, goed, daar waren we ook wel van mening dat het uh, misschien een iets fraaiere manier had gemoeten. Mm. Maar, uh, of, uh, ja, nou ja, goed, laat ik het daar maar wel laten. Ja, ja. Uh, het is uitgepraat en uh, dat was toen en uh, we hebben het er niet meer over. Daar komt het eigenlijk op neer wat je zegt. Uh, ja, nou ja, we hebben het er niet meer over, dat vind ik ook makkelijk. Maar ik, uh, ik, heb, ja, ik heb geen zin om daar nu nog over uit te houden. We moeten nu vooruit kijken. Ik heb er een paar weken best wel uh, ja, in een vreemde situatie geleefd en het uh, op, een, op, een, ja, op een vreemde manier ervaren. Maar nu is het moment om vooruit te kijken. En we moeten gewoon nu met de ploeg met de kwalificatiewedstrijd in januari gaan. Daar. En uh, verder kijken naar de EK. Hoe de pressen jullie. Als je nou zo lang met elkaar hebt gewerkt. Of niet intensief met elkaar hebt gewerkt. Hè, zoals jij met Manjeri. Dan kan ik me niet voorstellen dat je ja. hem niet meer hebt gesproken. Sinds die uh, weg is. Nee, ik spreek hem zeer regelmatig. En ik heb hem hier ook uh, vrijwel dagelijks contact. <laughs> oh, echt waar? Dus uh, hij, is zeer, ja, hij is zeer betrokken. en uh, ja, Ik heb uh, nog sterk te vertellen. Ik heb samen met hem dit toernooi uh, voorbereid. <laughs> en uh, hij voelt zich weer betrokken met ons en uh, ik met hem. Ik heb heel veel van hem geleerd en uh, ik heb daar heel veel... Uh, nou ja, waardering voor gehad en nog steeds hoe dat gegaan is en hoe dat nu gaat. En gelukkig uh, er is er ook een enorme vriendschap ontstaan de afgelopen vijf jaar. Nou ja, en die wordt niet zomaar eventjes uh, door deze beslissing verbroken. Ja, en dat weet de Bond ook? dat je, Nou, nu wel, mag ik aannemen? Ja, nou, ze zitten wel luisteren. <laughs> maar dat is geen geheim. Er is geen ruzie of iets. Uiteraard uh, onvrede over een weer misschien en uh, meneer meer misschien Mauro van Mouwal vandaan. Maar ook hij stelt zich heel uh, schappelijk op, is heel betrokken en uh, uh, is ook op het moment betrokken bij, uh, bij de jeugd, uh, de jonge oranje selecties. Ja, ja en dat ook eigenlijk een beetje op zijn eigen initiatief. Hij wil gewoon graag uh, een, een dienst blijven bewijzen. En uh, nou, ja, dat kan die uh, zeker leveren bij onze mensen. Ja, nou ja, goed. Je zegt, je zijn jullie zijn bevriend. Hij weet heel veel van, uh, van Waterpolo. Uh, uh, ja. Jij kan ongetwijfeld iets van hem leren. Wat is de laatste les die je van hem hebt meegekregen? <lacht> nou, ik, ja, de laatste les. Het zijn er veel geweest de afgelopen jaren. We uh, ja, doen maar die van gisteren probeert... dan. Die van gisteren. Dat, nou, gisteren hebben we gehad, maar wel de voorbereidingen op de toernooi. Ik heb gewoon met hem ieder ploeg, uh, iedere ploeg doorgenomen. De sterkte en de zwakte kant van, die, uh, van de teams die hier zijn. Ja, om ook voor mezelf een uh, goed beeld te kunnen vormen hoe we het beste die wedstrijden kunnen aanvangen. Nou, ja, daar is hij mij gewoon uh, van grote steun geweest. En nee. uh, de afgelopen periode heb ik ook uh, in het kader van mijn met afronding van de opleiding van Waterpolen Coach 4... ...heeft hij me ook hier en daar van wat feedback voorzien, ook in de manier van coachen. Nou, ja, dat zijn gewoon hele volle waarde, waardevolle tips voor mij en ja. uh, uh, uh, daar, doe ik, uh, daar doe ik mijn voordeel mee. Ja, nou oké, okay. je klinkt goed. dus uh, dat komen we goed <laced> ja, met jou als bondscoach. Dus, <suspiktoren> euh, t-, <abs> yeah. ja, tot slot, wanneer is de volgende wedstrijd? We spelen vanavond om zes uur, uh, dat is bij jullie uh, negen uur later, uh, tegen Griekenland. Oké, okay. heel veel succes. Oké, okay, dankjewel. Dag Arno, de bondscoach van de Nederlandse waterspolisters die in Amerika dus meedoen aan de uh, Holiday Cup. We hebben nog uh, een minuutje of drie uitzending. Volgens mij heb jij nog een minuutje of drie wedstrijd, uh, Frank Villa. Nou, vier. Dus dat gaan we precies niet halen. Maar dat maakt op zich niet uit. Als het uh, zo blijft uh, zoals het nu is in ieder geval, dan moeten we nog wel even opletten. Yves de Winter heeft al een paar keer stevig moeten ingrijpen. Deze kop al van Messi op uh, een vrije trap van Pauk. Halverwege de helft van AZ. Veroorzaakt door Aron Johansson de vaste spits. Van Dik Advocaat. Ook hij is ingevallen. En Yves de Winter heeft al een paar keer op vrije trappen van Pauk behoorlijk moeten ingrijpen. Eentje werd er uiteindelijk gevaarlijk. Een vrije trap van Lucas genomen vanaf de rechterkant. Ingekoopt door Katsouranis. Hij aaide in ieder geval de bal. Maar Yves de Winter kon die bal nog uit de hoek tikken. ook is niet van plan deze wedstrijd te verliezen. Ook al zitten we inmiddels anderhalve minuut in de extra tijd. En hebben we daarvan vier minuten staan. Zij willen nog de 2-2 gaan maken. Want verliezen van een... Uh compleet vernieuwd AZ. Compleet ander elf dan wat normaal gesproken in het veld gestuurd wordt door Dick Advocaat. Ja, dat is eigenlijk een, een kleine schande. Ook al doet bij Park, bijvoorbeeld international Salpingides niet mee. Die heeft vandaag ook een dagje vrij afgekregen van Huub Stevens. Maar je ziet de Grieken balen van het feit dat ze achter staan. En het is gewoon verdiend. AZ is beter. AZ heeft uh, uh, gewoon aangevallen als het kon. En heeft zich manmoedig verdedigd op het moment dat het nodig was. En uh, dat laatste... ...heeft het vooral prima gedaan. Ook Yves de Winter heeft zijn mannetje gestaan. Een aantal cruciale reddingen verricht. Alleen degene die mij een beetje tegenvalt... ...is degene die nu niet aangespeeld kan worden in de punt van de aanval bij AZ. Dat is Afdiets de zweet, die uh, zich te weinig kan... Uh... Uh, ...melden voorin als uh, aanspeelpunt te weinig doet eigenlijk uh, in dit elftal... ...om belangrijk te zijn voor uh, de aansluiting vanaf het middenveld. En uh, daar moet het eigenlijk gewoon vandaan komen. Goudel, doorgekopt uh, die lange bal ineens uh, vanuit het midden. Maar Yves de Winter opnieuw uh, prima op zijn post. Lazar, de man die de penalty veroorzaakte waardoor... AZ nu met 2-1 voor staat. Hij was degene die doorkopt en probeerde zo de Belgische doelman van AZ te verrassen. Nu de uittrap heel ver. Overaf Dietje Heen maakt een overtreding ook de Zweet. Dus weer een vrije trap voor Paok. Dat uh, nu alle ballen hoog en dwars door het midden gooit. Ook nu ziet, is degene die daar het duel in eerste instantie verliest. In tweede instantie wordt het duel ook verloren. En dan kan Berghuis uh, overnemen. Die moet de bal natuurlijk zo lang mogelijk bij zich houden. Lucas gaat in de achtervolging. Die uh, kan helemaal niet tegen zijn verlies. Dat zie je de hele wedstrijd al. Die jaagt op alles en iedereen. En uh, in deze wedstrijd is dat vooralsnog onvoldoende. Er staan nog 30 seconden te spelen. Op de klok. Paok AZ 1-2. En dus gaat AZ als groepswinnaar eindigen in de Europa League. En zo door in Europa. Ja. Ja, ik zit hier nou op je eigen klok te kijken of op mijn klok? Ik uh, zit uh, op mijn eigen klok te kijken. Maar ik weet hoe kort jij uitzending nog hebt. Dus, ja, ja. ja, nee. Hop, zeg het maar. <laughs> en daar gaat hij. 2-2. Daar gaat hij. En dus wordt Paok groepswinnaar. Zijn we helemaal bijgepraat. <laughs> alleen de doelpunten maken. Maar die hou je nog wel een keer te goed. Ja, Kijk op De hele tekst staat ook nog. was lopen los. Zo is het. Mooie kopbal. Goed zo goed.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 Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. We Sochi, De weg naar Sochi gaat via Heerenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi. 26 tot en met 30 december in Tielhof Heerenveen. We Tiel, Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. We gaan naar Tiel, Dit is Radio 1.